En als ik doodga, help maar niet. Ik ben niet echt dood, moet je weten. Het is maar een lichaam dat ik achterlaat. ben ik pas, als jij me bent vergeten en Als ik dood ga, niet Ik ben niet echt weg, moet je weg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 Ben ik pas als jij me bent vergeten.